5 uur. Lewin met het NOS-journaal. Van Amsterdam gaat maatregelen nemen om plekken in de stad... beter te beveiligen tegen een terroristische aanslag. Er wordt vooral gekeken naar drukke plekken met symbolische waarden... omdat terroristen het daar vaak op gemunt hebben... schrijft Van der Laan in een brief aan de gemeenteraad. Als voorbeeld noemt hij de Kalverstraat. Volgens de burgemeester is er geen concrete aanwijzing voor een aanslag. De gemeenteraad had na de aanslag in Barcelona gevraagd om meer preventie... Maatregelen. De Turkse Nederlander Volkan Çalışkan, die in Turkije vast zat op verdenking van steunbetuigen aan terroristen, is vrijgelaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat hij nog wel verdachte is en daarom het land niet uit mag. Hij werd twee weken geleden opgepakt in een voetbalstadion. Hij zat toen in de buurt van twee spandoeken waarop steun werd betuigd aan twee Turkse leraren die waren ontslagen na de poging tot een staatsgreep. Burgemeester Heymans van Weert wordt niet vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Justitie zegt wel dat hij de 26 bewoners van een asielzoekerscentrum rond de feestdagen geen huisadres had mogen geven. Heymans vaardigde het dwangbevel uit om de overlast te beperken die een groep Noord-Afrikaanse asielzoekers veroorzaakte. Ze maakten zich onder meer schuldig aan diefstal, vechtpartijen en vandalisme. Gezien de toenmalige spanningen en de overlast vindt het OM strafvervolging niet gepast. Bij een oploffing in Lekkerkerk zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De oploffing gebeurde tijdens werkzaamheden... in de technische ruimte van een bedrijfspand. Daarna brak brand uit, die is inmiddels onder controle. Het weer dan nog... Vanavond en vannacht bewolkt en vooral in het zuiden weer kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen meer bewolking en wat regen, vooral in het midden van het land. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat 100 kilometer file, dus dat valt mee. De meeste verdraging is er bij Amsterdam, op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Schellingwoude 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knoop in de Nieuwe Meer, En dat heeft te maken met de afsluiting van de A10 West in noordelijke richting. Iedereen moet omrijden. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, bij Sliedrecht ook 8 kilometer. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst ook een kwartier verdraging.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 Goedemiddag luisteraars, het is vandaag vrijdag. Dus, vijf uur, Zandvoort rijdt door, maar dan iets anders. Het is namelijk Hans met zijn vrienden in de middag. En we zijn weer compleet. We dachten even dat het te laat was, maar ze is er toch. Die kleine moest nog een, een schone broek hebben, dus... Oh nee hoor, daar doe ik niet aan. Oh, wat doe je aan? Niet nee, aan? dat mag mams doen. Oh, lekker. Maar uh, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Nou, gezellig toch? Ja, zeker. Daarom begin ik met een heel lekker plaatje. Maar wat kan u verwachten? Nou, in ieder geval het weer voor het komend weekend. En de Groenteman komt nog langs. En de kolom van Marco komt nog langs. En ja, een hele hoop nieuwtjes. Hoewel er niet zoveel nieuwtjes zijn dit weekend. Dat valt tegen. En ja, het weer ziet er wel heel positief uit. Dus ons, ons programma is ook positief. We genoeg te kletsen. Dus we uh, ja, komen wel. er wel doorheen. Ja, dan, dat denk ik wel. We maken er weer een gezellig programma van. En daarom begin ik met een heel leuk plaatje.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 Allemaal. Ha, hallo allemaal. Ja, hallo. Ik denk we zijn uh, toch wel een beetje happy together. toch? Je gaat Niet? toch zo veruit hè? Hij hey, wordt goed hè? Hij ja. denkt. Man toch? Ja. Maar nee, ja. mijn spreuk van de week. Oh. Beter het weer positief dan de aidsuitslag. Ja, dat is waar ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja, dat is een hele kine. Zelflijf. Heb je die zelf bedacht? Ja, zelf. Nou, nou. Ga je ook vanuit. Ja. Nou, hallo moppie. Ja, ze heeft niks. Hij is niks. Heb niks. Nu wel. Ja. Ah, ze, ik had ben er. ze had geen geluid. Ze denkt: ik hoor nee, hem gelukkig denk, niet. Nou, nee. Dat is een keer even rustig. Ja, dat ja, kan nog voorstellen. Ja. Dit. Maar ja. goed, we zijn er weer. Ja, Hallo. Hallo. Hallo. Wat eet jullie vanavond? Stampot. Alweer? Ik wel. Je denkt dat de kring ligt te slapen. Ah, goed. Ja.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 Kijken of ik weer van die handjes zie nu? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. We hebben nu, uh, ik heb nu de evenementenagenda, wat denk je daarvan? Dat lijkt me wel leuk, toch? Wil je helemaal niet weten wat ik daarvan denk? Nou, nee, dat wil ik ook niet weten, maar misschien de, de luisteraars wel. Vraag het me nee. dan ook niet. Nee, nee, dat is waar. De 25e is er een hippie markt en daar komt hij weer, bizza stijl, Badhuisplein van 12 tot 8. De 26e, Jutters kofferbakmarkt, gasthuisplein van 10 tot 4... De 26e Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vavage van 11 tot 9. De 27e Jaarmarkt Centrum, Feestmarkt met circa 300 kramen... door het centrum van 10 tot 6. De 28e Visio Inloopspreekuur Bibliotheek Zandvoort van 11 tot 1. En dan gaan we naar september van 2, 2 en 3 september... Historic Grand Prix, historische autosportweekend... inclusief parade door het centrum op zaterdagavond... En de tweede parade door het centrum met historische racewagens van 7 tot 8. Ik ga gewoon door. En van de tweede muziekfestival Raadhuisplein aanvang 8 uur. Ben je Hallo? niet op ben zijn de buren. Ben je aan het nadenken? Het zijn de buren. Ah, het kraakt, jongen. Is dat, is dat altijd zo bij hem? Dat ja, je, je dat nadenkt. Het kraakt als een geest. Oh. Het zijn de buren. Nee. Hey, trouwens, je een nieuwe Nee. Nog even over net. wil ik nog heel even op terugkomen. Als Hans jou iets vraagt, geef dan ook eens gewoon een keer een sociaal gewenst antwoord. Dat kan jij best. Hans, vraagt mij eens maar. Wat zeg je nou? Een sociaal gewenst antwoord? Nog een keer. <laughs> <laughs> nou, plaatje. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, nou wil ik ook een vraag hebben. Kom. <laughs> Hoe vond, wat vond je van de... Uh, evenementenagenda. Pek. Ah. Goed, dat is niet sociaal geweest nee, hè? Nee, niet echt hè? Nee. Nou, begin maar weer. <laughs> The word from your lips. Kust en zee. Samen voor een rijke kust en een gezonde zee. In deze. Ook ja, dit. die was je vergeten. Ja, dat is ook klopt dit. <laughs> <laughs> ja, die heb ik ook nog eens een keertje gemaakt, ja. Ja, dat, dat, dat, dat, dat item is gestopt, want het was uh, klaar eigenlijk, hè? Ja, ja. Dus, uh, ja. dat was jammer, toch? De fantasie was weg. Ja. De fantasie was weg, inderdaad. Ja. Hebben we nog wat? Toet, heb jij nog wat nieuws? Nee, nog niet, nee. Maar ook nog niet? Nee. Oh. Ik was iets wat vertraagd door een scooter die niet wilde doen wat ik wilde. Jullie laten dus me een um, beetje in de steek. Vind je? Ja. Nee, dan zijn we hier niet ja, hoor. Oh, oké. Okay. Nu weet je, da, da, da, da, precies te ben je alleen. Ja, ik ben een beetje treurig allemaal. Hoor. Zo alleen. Oh, help. Doe eens niet. Gewoon niet doen. Oh, okay. Dit kost luisteraars, jongen. Als we die uurbraad ja. hebben. Tuurlijk wel. We hebben heel veel fans. <laughs> Ik opteer toch nog steeds voor een, een, een rood lichtje... om te laten zien dat die microfoons openstaan. Ja, ja, ah, ja. ja, op het moment dat het hier stilvalt, weten wij dat de microfoon is ja, open. Het is altijd beter als geurvlaggen door middel van de ah, okselgeur. Ja, nee, liever niet. Ja. Heb, heb je niet zo'n spuitbus dan? Ja, nee, ik heb wel een spuitbus. En die, maar die blijft zit, ontzettend nieuw. Daar zit, zit, zit, zit pur in. <lacht> ja, anders huh? zeg ik het niet anders. Nee, dat is waar. Wel... <lacht> ik, heb, ik heb wel een nieuwtje over Amsterdam. De gemeente Amsterdam gaat samen met de ondernemers kijken... wat er in de stad fysieke barrières kunnen worden geplaatst. Dat is vanochtend besloten tijdens een gesprek... tussen vertegenwoordigers van ondernemers uit de binnenstad... burgemeester Van der Laan en de politiecommissaris Aalbersberg. In Barcelona kwamen vorige week 13 mensen om het leven... en raakten meer dan 130 mensen gewond... toen een busje inreed op een mensenmassa op de toeristische Ramblas... De vertegenwoordigers van de ondernemers hebben tijdens dit gesprek aangegeven dat de veiligheidsgevoelens van de ondernemers drastisch zijn afgenomen. De ondernemers geven aan dat de gevoelens van onveiligheid serieus genomen moeten worden. De komende weken zal worden besloten op welke plekken en in welke vorm de barrières geplaatst gaan worden. Na eerdere aanslagen in diverse Europese steden ging burgemeester ook in gesprek met onder meer de LHBT-gemeenschap, de POP, podia, poppodia, de Joodse gemeenschap... moskeeën en nieuwsredacties. ja, waar moet je dan overal... moet je dan overal maar van die blokken... beton neer gaan zetten? Nou, ik, ik ben het... Uh, in deze ernstig met je eens, Hans. Ja. Het veiligheidsgevoel. Ja. Heb jij dit hier wel, trouwens? Wat, als je hier, als je hier bent... Ik heb hier al een onpasselijk gevoel. <laughs> Dat, is, Dat is een heel ander een ander onderwerp, alstublieft. Dank u wel. Muziek, lekker. Was eruption. Wie? Eruption. Eruption? Eruption. Ik kan een beetje de R moeilijk zeggen, denk ik. Ja. <laughs> nou, dat is wel een dingetje wat wij hebben. Wij kunnen zo vreselijk kinderlijk Engels met elkaar kletsen. Oh, dat zou ook goed bij mij zijn. Oh, dat is echt verschrikkelijk. <laughs> <laughs> dan moeten we zo oppassen dat we dat niet te pas en te onpas gewoon <laughs> overal gaan doen. Maar goed. Um, we hadden nog wat serieuzer nieuws hoor. Um, in Velze, uh, ja, dat is niet natuurlijk Zandwoordnieuws, maar goed, het ligt zo dichtbij dat ik dacht van nou, het was zoiets. Het is nieuws uit de regio, hè? Ja, en, precies. De, het is... was een onaangename verrassing voor de vissers van de Kotter UK48. Ja, die Ze vonden het namelijk verstoord. een stuk windmolen in hun netten. Ja, dat heb ik gelezen gisteren. Nou, en dan nog zeg je, er is geen nieuws. Nou. Uh, de vissers haalden een week van 80 kilometer uit de kust van Ermuide omhoog. Dat is een lange week. Ermuide hoog. Goed. Ja. Um, wij waren aan het Hallo, vissen. En, nee, ik was ja, aan het voorlezen het en dan zou je niet door me heen kletsen. Ja. Okay. De wiek, zo'n 80 kilometer uit de kust. Oh, nee, dat is goed. Oh, zucht, echt hè? Ze vonden ze een wiek? Ja, een ja. wiek van een windmolen. Ja, zo'n 80 erin kilometer uit de kust bij Ermuiden omhoog. De, uh, ze waalden er flink van, want uh, je dag zit er meteen op. En ten tweede, uh, schade en gevaar waren nu wel heel dichtbij. Um, de bemanning besloot om het enorme gevaar te weer overboord te zetten... maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. De jongens zijn tot laat bezig geweest... en die zijn wel een dag of vier, vijf bezig geweest om de schade te herstellen. Ja, dat is gewoon heel vervelend. Ja, maar nou, maar zo'n wiek, dat is toch een heel groot ding? Ja, dat is een joekel van een ding. Ja. Maar mis je die dan niet, zo'n zo zo windmolen? Als je maar twee wieken hebt, dan draait het wat moeilijker Ja, denken. maar waarschijnlijk hij, hij heeft hij het plans gedaan... en aannemer heeft gedacht van... Jammer. Ik heb nog een reserve. Jammer. <laughs> ja, dat zou <laughs> kunnen, ja. <laughs> maar het is wel een, uh, uh, een flink ding, hoor. ja. Deutje. Maar heb je in de netten gezeten, of niet? Ja, in het netten uh, hebben ze die omhoog nee. gehaald. Ja. En, ze, en wat jij al zei, ze waren in, hun in een week geschoten. Ja, kijk maar. Ja. Is, uh, een flinke... Wat een ding zeg. Een flink ding, ja. Nou, Een ding flink, ja. ja. Goed. De Goed. volgende keer ga je weer gedragen en zo. Nee. Jawel. Oh, nee. We zouden niet meer door elkaar heen klitsen. Nee, ik zou niet meer door de hand zijn praten. Over jou heb ik nooit wat gezegd hoor. Oh, help. Gaan we dat nu doen. Waar kan ik een klacht indienen? Hier. De column <laughs> van de week. Ja, van Marco. Jongen, ik zit helemaal klaar. Ik heb het in de gaten. Gelukkig wij. Om tot de waarheid te komen, dienen we de juiste vragen te stellen. Om aan te geven dat een goed leven zin heeft. Daar heeft u een pastoor, een dominee of een imam voor. U schijnt er achteraf beter van te worden. Volgens mij een beetje zoals je kindertjes aanspoort om hun spruitjes te eten, omdat het toetje wacht. <kwijden> heb je een in je keel? Ja. Nee, we wachten nog niet op toetje. Dat kind dat zit nog fijn ver weg diep onder de... Nou goed. Om u, uh, om u omslachtig te vertellen dat het leven geen enkele zin heeft... daar hebben filosofen zichzelf voor uitgevonden. Dat u voor dit onnozele leven... Oh, wat erg. Dat u voor dit zinloze leven toch fabelachtige bedragen dient af te dragen... daar hebben wij de overheid en de Belastingdienst voor opgericht... Veel mannen hebben deze grote vragenbeantwoorders ook niet nodig. Maar zij hebben dan weer een vierde vriendin na hun derde echtscheiding... die hen op het, antwoord, het antwoord op het raadsel geeft dat elke vorm van verzet nutteloos is. Mannen zijn nu eenmaal een hartleerse apensoort. Naast het feit dat ik er zelf een ben, kom ik ze in de kroeg in alle vormen tegen. De stomste daarvan vind ik de oude brulboei... Zomer is het hoogseizoen voor deze ondersoort, de homo-blaaskaki. Bij warm weer is het stevast alsof ze net uit een vergadering van de wijkkleuters in de IKEA-ballenbak komen. Geruite bermuda, buik, sokloze instappers, gipswitte poten met spataders. Meestal komen ze rond borreltijd, een uitermate rekbaar begrip, de stamkroeg ingelopen... en beginnen direct te brullen als zeeolifanten in paartijd bij hun kudde. Of je het nu wilt horen of niet, meestal niet, gaan ze breed uit vertellen over hun laatste veroveringen. Die vrouwen noemen ze als de boer over zijn koeien praat. Meisjes. Pardon. Praten is een oude mannenziekte. Wij dienen de juiste vragen te stellen. Daar begint alles mee. Marco, wil je wat drinken? Dat is nou een goede vraag van een blaaskaak. Ik ben heel eenvoudig om te kopen. De jonge dame in de bediening zette grote ogen op. Ze was pas met haar nieuwe hobby, werk, begonnen. Er glinsterde helaas geen enkel sprankje hoop op enige correcte informatie uit de Ierissen. U vraagt mij te kiezen tussen een Chardonnay en een Sauvignon Blanc. Maar wat is het verschil, vrouw? Ze haalde haar schouders op. Waarom vraagt u het me dan, als u het antwoord niet weet? Levensvragen zonder antwoord. Ja, zo komen we er natuurlijk nooit uit. Aldus Marco Termes. Maar wij zijn helemaal geen blaaskaken. De homo blaaskaki? Nee, dat zijn wij. Echt nee. niet. Hm. Echt niet. Mm -hmm. Find a place Ja, ik vroeg net aan jou, maar we gaan naar het westen, maar is het weer daar ook beter? Ja, dat... als je maar lang genoeg doorgaat, ja, dat je dan... ja, Wel en het zwemmen kan. Ja, <laughs> ja. ook dat zelfs nog. Ik heb uh, wel een nieuwtje. Nou ja, nieuwtje is ook niet zo leuk dit. Sigaretten met de minuscule gaatjes in het filterpapier... zijn net zo schadelijk als sigaretten zonder ventilatie. Dat blijkt uit onderzoek... Ja, dat staat ventilatie. Geen blijkt uit onderzoek nee. van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu... naar de zogeenamde sigaret, Ook al. Je hebt je geen joemel software, maar dan heb je ook onderzoek. Serieus, een en daar gaan ze gewoon zoveel ja. honderden, zo niet duizenden euro's insteken? Ja. In zo'n onderzoek? Ja. Ja, waarschijnlijk nou, wel. Lang ja. leven de ja. werkeloosheid. Ja, hè? nou ja, ja, Geen idee wie, nee. wie dat heeft onderzocht en wat het heeft gekocht. Dus. Nee, want de, de fabrikanten introduceerden met deze sigaretten een gezonder alternatief. Door de gaatjes zou de roker minder nicotine en teer binnenkrijgen. Maar volgens het onderzoek passen het rokers bewust of onbewust, hun rookgedrag aan aan de hoeveel nicotine... die ze binnenkrijgen en waaraan ze zijn gewend. Om alsnog de gewenste hoeveelheid nicotine binnen te krijgen... gaan ze dieper inhaleren, meer of langere trekjes nemen... of zelfs meer sigaretten op een dag roken. Ook bedenken, nee, bedekken rokers een deel van de ventilatiegaatjes met de vingers... en mond tijdens het roken. Hierdoor krijgen ze dus alsnog... Minstens zoveel schadelijke stoffen binnen. als sigaretten zonder ventilatiegaatjes. Nou, dat zou ik wel zo kunnen vertellen. Maar. Ja, maar weet ben je wat ik. Er geen ge... onderzoeker voor. Nee, je moet helemaal niet eens roken, dat is het allerbeste. Nou ja, goed, ik heb ook jaren gerookt. Ik ook. Dus ik, ik, ik zal ook. het niet zomaar afkachten of zo. Maar nee. gewoon, ja, tuurlijk is dat het beste. Maar dit soort oplossingen, sorry ja. hoor, dat vind ik geen oplossing. Nee, het probleem is dat de, de, de tabaksindustrie claimt. Mm -hmm. En dan mag de rest van de wereld aantonen dat het ja. wel of niet waar is. Ja. ja. De baksindustrie die steekt er geen cent in, hoor. Nee, tuurlijk zegt, niet. Het, het ja. is Rookt gezonder. lekker door. Ja. En dan uh, in de overtuiging van de mensen... want het staat op internet. Ja, ja, ja. zo gaat het is mijn het, eigen leven leiden. Ja. is het gezonder. Dus gaan ze ja. toch kopen. Er wordt meer gerookt. Want dan hebben ze genoeg nicotine binnen. Dus verdienen ze twee keer zoveel als je niet opbast. Ja, tadaa. Dus dan uh, is iemand te los om een tegendeel te gaan bewijzen. Ja, zo gaat het in, uh, in de hele maatschappij gaat het zo. Als jij maar blijft zeggen bijvoorbeeld dat het goed gaat... Dan gaan de mensen het echt geloven dat het goed gaat. Ja, ja, maar als dus, je het maar blijft dus zeggen. De, de, de, de en dat, en dat is de de waar, handen, hoor. He? Ja, dat weet ik. Ja. Dat is echt waar, ja. want uh, ja, als ik... jij 50 keer blijft zeggen te zeggen waar gaan wij het ook geloven? Het is echt waar. Ja. <laughs> uh, Oké. Okay. Maar hey. jij zei net dat jij mij gelooft. Nee, dat zei Ro. Oh, nou, zei Ro. Niet hoor. Oh. Nee. Ik Ga er nu eentje draaien speciaal voor de mensen op de A10. Huh? Ja. Doe maar. Als je. gaat.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 Crazy race began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 Tijd op tijd, garantie voor gezelligheid. Hahaha, hi. Ay Rosjongen, soetze jongen. Eén chef, ik moet naar Wassenaar. Ja, je je weet van je eigen ziel nog niet eens wanneer die afkloopt. Nee, nee. Dat is zo leuk, Jimmy. Ik dacht dat er nog eentje achteraan, achteraan kwam. Ja, ja, maar dat is wel leuk glimmen. Hey, um, uh, Het Dance Festival Mysteryland komt er weer aan. Hoofdorp op Vijf Huizen is dat. Um, uh, 26 en 27 augustus barst het tweedaagse dancefestival Mysteryland weer los in het Haarlemmermeerse bos en de Groene Weelde. Op zaterdag 26 augustus van 11 uur s morgens tot 11 uur s avonds. En zondag de 27e van 12 uur s middags tot 11 uur s avonds. Meer dan 200 artiesten zullen optreden, verdeeld over 17 podia. En op het hoofdpodium staan dit jaar onder andere. Dead Mo 5, Alesso, Armin van Buren, Exwell in Grosso. Direct naast het festivalterrein in de zogeheten Plesmanhoek komt vrijdag 25 augustus om 2 uur s'middags. tot en met maandag 28 augustus om 15 uur s middags, dus om 3 uur s'middags. een camping voor maximaal 15.000 bezoekers. Uh, lekker druk, denk ik, ja, ja, dat is leuk hoor. Ja, het is bij was ons was hartstikke gezellig, druk. He? De gele borden staan er langs de kant. Uh, de artiesten worden in bepaalde richtingen opgestuurd. En, uh, ja, dat ja, dat dat, uh, ja, leuk hè. Ja, het is altijd ja. goed georganiseerd ja, is heel goed. Ik nou, heb ze, een een jaar, ze hebben één jaar gehad, dan hadden ze plotseling heel slecht weer, geloof ik. En toen, uh, toen was het niet zo goed geregeld. Toen konden de mensen haast niet weg. En, uh, dat was al jaren oh, dat geleden. dat weet ik nog. Ja, dat was heel slecht ja. was dat ja er zijn maar er dat zijn heel is veel nu, mensen vast ja maar het is nu heel goed geregeld ik heb in mijn taxitijd ook daar regelmatig heen en weer gescheurd <laughs> dat was echt heel snel heen en weer Jeez ja dat zal, dat zal best wel ja. flink uh, verdienen natuurlijk uh, als je korte ritjes had wel ja dan zou je pech ja ja maar <laughs> ja. ja. ja. ja. goede line-up. ja dus, uh, toch ja, ja zeker Bij raad aander absoluut ja ja ja. ja, dat doe zeker een aanrader. Nee, doe maar, die zijn al lang aan elkaar. Nee, doe maar oké. Okay. Ah, oké. Okay. Maar de muziek is er nog. I really need you. I really need your love right now. I'm fit fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. In the middle. In the middle. Could you love me more? That's all it is.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 Ja, met ja, de barber, Nou, mooi niet echt. niet. Luisteraars. Hans Hassenaar nee, leest, leest voor. Het is nee. werk. Ja. ja, nee, die doet helemaal Over niet. Over een ontzettend leuk, nee. lief meisje uit het zeemansdorpje. En dat meisje heet Barbara, hè, ja, Hans? Ja. Barbara maakte de allerlekkerste rabarberpudding. in de verre wijde omtrek. En iedereen was zo gek op de barberpudding van nee, Barbara: De rabarberpudding. Van Barbara. Ja, sorry Hans, het staat er echt. Hij wordt on the fly, zoals het heet, <laughs> gecorrigeerd. Ja hoor. Oké, okay, ga door Hans. Ja, Je kan het. De rabarberpudding van Barbara, dat iedereen haar Rabarbera Barbara noemde. Omdat Rabarbera Barbara op een gegeven moment zo bekend was geworden met haar rabarberpudding, besloot ze om haar eigen bar te openen. Tot zover. Hartstikke goed, Hans. Hey, dan mag ze weten. Hoe, ja. hij, hoe heet die bar? De Nee, de rabarabar. Kijk. Echt waar. En dat was het. Nee, niks daarvan. Ja, ja dat nee, nee, gaan we nee, niet nee, helemaal nee. voorlezen. Het is zo lang dat wil ik de luisteraars niet aandoen. Oké, okay, dan alleen de laatste zin. Het bargoens. Het laatste woord. Ja. Bargoens, het... Rabarbera, barbara, barbara, barbara, barbara, barbara, barbara. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Bierbarbarbargroens. Niks daarvan. Ja. Het rabarberbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbargroens. Dat is het, Hans. <ối> ja. Hans dat bedoel ik. Dank je. Dus je had het gewoon zelf voor kunnen lezen. <nacht> ja hoor. Waarom laat je het mij dan doen? <Fryukt Vietnamese> Omdat ik dat beloofd had vorige week. Aan wie? Aan jou. Oh? Geen Engels, maar gewoon een Nederlands stukje wat je voor moet ja. lezen. Ja. Bas, ja, je, het, het broerde is dat... Zij uh, onthoudt dingen. Ik, de, ik vergeet dit, maar is De kat van de kap, ik wilde van de grap. Gaan we nou lelijk doen? Kat gaat de kap, kat. <tie> Zijn er hier nog steeds twee bezig met de pudding van Barbara? De pudding van Barbara? Nee, de Rabarber Barbara Bar. Ah, doe Hans is een Het Staat ook in jouw messenger? aanwezig lees een stukje. Straks. Tweede tweede. Nee, daar kan hij zich voorbereiden. Ja, van mij mag hij dat. Want er zit toch een beetje verschil tussen ons. En het prettige is dat ik de techniek in handen heb. Ja, precies. Jij bepaalt. Dat is wel heel vervelend. Maar het is Hans' programma. Als ja. Hans zegt zo van, we willen het nu. Ja. Maar als ik weglopen met Hans' programma dan. <laughs> dan klets ik gewoon de tijd ja, vol En dan heeft Hans de kans om die kant op te rennen. Ja. Want rennen kan die dan ineens. Ja. Je dat is een dat? beetje regio nieuws. Ja. Regio ja, gaan ja, ja, gaan we ja doen? dan kunnen we het dan voldoende. Oké, okay, nou, ik, ik heb wat over Zandvoort. Nou, nou kan toch ja, ja, niet goed. beter. Duizenden kilometers rijden op zonne-energie. Het Nederlands Solar Team vertrekt morgen naar Australië om daar deel te nemen aan de Bridgestone World Solar Challenge. De 20-jarige Emma Verkoelen is de jongste deelnemer ooit en scherpte, scherpte, scherpte vandaag haar rijskills aan op het circuit van Zandvoort. De racedagen zijn lang en warm en een goede training is belangrijk. En daarom, Emma die kwam naar Zandvoort om de beste startpotratie voor het startpositie voor het team van de TU Delft te veroveren. En daarom oefenden ze vandaag op zo hard en zo mogelijk rijden. Het is heel gaaf om het hier te kunnen doen. Je proeft de sfeer van de racewereld. Ja. Dat is nieuws. Ja, dat is zeker nieuws. Ja. En weet je wat het nadeel is van jullie? Je hoort er niet. Nee. <laughs> nee je, ja, je hoort nee, de wielen nee, over het asfalt zoeven. Dat hoor je dan weer, zou, weer je dat, zou je dat bij jullie horen? Als de winst ja, goed staat wel, ja. Ja? Ja. ja. Oh. ja. Oh. Maar je hoort, als het goed is, moet je ze alleen horen zoeven. Want, ieep, is dat is niet goed. Dat is energieverlies. Dat is waar. Maar zoeven ah. ook, toch? Maar Ik mag dat een beetje, uh... beetje af voor die klanten. Want die rijden zo meteen ergens in Australië in de bloedhitte. Ja. ja. Dat is echt geen, mega heet. Geen airco, hè? Ja, precies. Ja. Het is echt mega heet. En dat 3000 da, kilometer gaan ze rijden. Ja. Weet je dat? Mooi, hè? Van noorden naar het zuiden. Ja, dat is een ja. into, hoor. Nou, nou, nou, nou. Maar Wel leuk. Ah ja, heel leuk. ja. Nou ja. Ah ja, ze zijn heel goed hè, want volgens mij ja, is dit... hebben ze gewonnen vorig jaar. Ja, volgens mij op de derde of vierde keer of zo. Ja, ja toen ze was... hebben al een aantal keer meegedaan ja. en gewonnen. Ja, toen ja. was uh, Wubbo Ockels uh, was, ik daar nog. Uh, die was daar ik, scout scout of hele zo. Poster, ja, dan. ja, ja, die heeft dit het opgezet volgens mij. Oh, oké. Okay. Ja, maar ja. dat was in 1834 dan. Toen gaf de koer. Toen gaf de Hey, dames en heren. Ja. ja. Oh. we zijn bijna door het eerste uur heen. Ik maar het zeggen, als jij ja. zo die zin begint, dan kijk ik al meteen naar de klok. Ja. Dat is erg. Nou, dat is ook een man. Maar goed, Ja, als het ware. En, uh, Ja, dan gaat er nu eentje <laughs> helemaal stukje. hier. <laughs> maar de, Hij heeft we hier zo'n grote weer, mond, Dan uh, <laughs> gaan we elkaar weer horen. Uh, na reclame, nieuws en reclame. Ja, dat denk ik nieuw? Het is weer een grote puinhoop. Veel plezier. Ja, tot straks, denk ik. Hoop ik. what you are there's an answer if you reach into your soul and the sorrow And you feel like hope is gone Look inside you and be strong And you'll finally see